Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Terreurorganisatie IS... ...president Obama op de top over nucleaire veiligheid in Washington. Volgens Obama zijn er concrete stappen gezet... ...om nucleair terrorisme te bestrijden. Vooral het tegengaan van de verspreiding van hoogverrijkt uranium... ...was een belangrijk onderwerp op de top. Op een afsluitende persconferentie benadrukte Obama... ...dat er nog veel nucleair materiaal in de wereld moet worden veiliggesteld. De president deelde ook een sneer uit... ...naar de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump... Die had gezegd dat Zuid-Korea en Japan eigenlijk kernwapens zouden moeten krijgen. Het laat volgens Obama zien dat Trump geen benul heeft van beleid of van de wereld in het algemeen. De luchthaven Zaventem bij Brussel zou over een paar dagen heropend kunnen worden. Volgens Belgische media zijn de overheid, politiebonden... en de directie van Zaventem het daarover eens geworden. De veiligheidsmaatregelen worden flink aangescherpt. Bezoekers van Zaventem worden beter gescreend, evenals bagage. Ook de achtergrond van personeel moet beter worden gecontroleerd. De Belgische luchthaven is dicht sinds de aanslagen vorige week dinsdag. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. De afgelopen dagen hadden politiebonden veel kritiek op de beveiliging en de werkomstandigheden op de luchthaven. In de Caribische Zee is een verlaten zeiljacht gevonden dat voer onder Nederlandse vlag. Het schip dreef bij het eiland San Andres en werd daar ontdekt door de Colombiaanse marine. Aan boord lagen paspoorten en documenten van een Nederlands stel. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Het jacht was vorige week vrijdag vertrokken uit Panama. Daarna is niets meer van het stel vernomen. De marine gaat ervan uit dat de twee een ongeluk hebben gehad en dat ze niet zijn aangevallen. Persbureau AP meldt dat er naast het zeiljacht twee lichamen zijn gevonden, maar dat is niet bevestigd door de Colombiaanse marine. Het weer overdag droog met zon en sluierwolken, 14 tot 19 graden. Morgenavond neemt de kans op een bui toe. Ook zondag overdag droog met wat bewolking. En in de avond opnieuw kans op een bui. En zondag kan het 21 graden worden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Know I've got some treats up my sleeve to try to put a spell on you like I used to do. We used to have some real good times, laughing ourselves to sleep till the morning light. I'm not the only one who's trying to find forgiveness for his sins, doing so by following the trail to where it all begins. And when I find it, I'll erase it, mark a new word, just replace it, so I'm not the one suspected yeah.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 En zijn leiders moeten voor deze crimes of abuse en destruction. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. ik kan dit niet Sorry de muziek. Dit is 25 jaar. ZFM. Nog te starten. want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden, de grenzen leef Mijn leven volledige anarchie. Heel gezien, alles kan zo Dus dan Zonder lieve gauw, mijn insteken zonder net de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen. En moeten buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik licht wakker dan de nacht te dromen. Gezonde spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen, licht wakker in bed.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 Ik ga zwavelen, loze nachten. Yeah, en ik wil back to the future. De voetbal tot de plek van mijn voeten. Ik rij straks de startlicht te sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een master plan. De kans met de daad voor de geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kiebelen, ze duiken, we stil Klaar voor de arts. zie je delen, linnenkicks verslaven. Net alsof jij aan de heroïne zit. De klok door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gang.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 als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen, in slapeloze nachten. See you. Want another girl like you